...wenst me vooral te bestellen? Nee, ik, ik wacht liever even. Hoe lang wenst me vooral te wachten? Och, nog eventjes als u het niet erg vindt. Uitstekend vooral, Maar ik moet u wel waarschuwen... ...naar de lever is vandaag zeer veel vraag. Ja, maar... Ik... Oh, daar is ze al. Ja, ik weet zeker dat mevrouw. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, moet eerst even naar handen oh ik herkende je direct. Wat? Even mijn jas uittrekken. Ik herkende je direct. Het is al zo lang geleden. Lieve hemel. Ja, de tijd vliegt als je druk hebt. De sleutel. De sleutel, waar is die? Een orenbrikje hoor. En hoe gaat het met jou? Heel goed jou hoor. En jij? Hoe gaat het met Martin? En met de kleine. Ja. Kan ik je helpen, liefje? Ja. Lieve hemel, door het deel. wat een zwaar ding om mee te slepen. Het enige om je weer te zien na al die tijd, ziet er nog net zo uit. Totaal niet verouderd. Ik heb het veel te druk om ziek te worden. Martin, is het ook goed met hem? Het is nog langer geleden dat ik Martin gezien heb. Dat geldt ook voor mij. Wat zeg je? Nou, weet je nog hoe die opging in zijn werk? O, oh, ja, ja. Die man moest zien als... in het feindlijke leven... Nou, dat vind ik nog eens leuk. Ja, vind je niet? Hadden we al veel eerder moeten doen. Vertel nou eens, hoe gaat het met de kleine. Ah, de kleine. Emily, is het niet? Of is het Anne? Arme ouwe Mirjam. Nog altijd dat slechte geheugen. Nou, het gaat uitstekend met hoor. Maar het is geen kleintje meer. De laatste keer dat ik er sprak werd, ze 27. Oh, ik... ik, ik dacht... En hoe gaat het nou met je arme, oude voeten, Mirjam? De laatste keer kon je niet best lopen, hè? Ik... Het gaat... Goed zo. Ober, hebt u de bezwaar tegen onze bestelling op te nemen? Heb je haast? Dat hoop ik toch niet. Ik dacht dat we een gezellige babbel zouden kunnen houden... En op de terugweg misschien naar jou? We zijn nog niet allemaal gezellig met pensioen. schoen. een geluk dat je niet zo ver hoeft te lopen met dat zware ding. De bagage van de gasten kan in de garderobe afgegeven worden, mevrouw. Ik neem de blinde vinken met eerdjes en aardappelpuree. Bij de blinde vinken worden gebakken aardappelen geserveerd. Dus met eerdjes en aardappelpuree. En voor u mevrouw? Mm. Voor mij heel eenvoudig. Dorothee, mag ik even de kaart? Misschien slaatje en... Lamsgegoo en gebakken aardappel. Dorothee, de kaart. Kan ik alstublieft een glaasje water krijgen? Wil je geen wijn, Mirjam? Maar wat mevrouw ook wenst, we kunnen echt niet serveren met dit ding op tafel. Laat staan die doos. Laat staan. Wij willen die doos hier houden, hè Mirjam? Ja. Ik... Daarvoor zitten we hier, hè Mirjam? Uitstekend, mevrouw. Dat heb ik hier in mijn hand, Mirjam. De sleutel. Opwindend, vind je niet? Ja, ik vond stel... Ik, ik weet dat jij dacht dat je al van moeder af was. Nou... Door Thea, je weet dat niet. Niets behalve dan ziekte meer had kunnen weerhouden naar het begrafenis van je moeder te gaan. Oh, maar je hoeft je niet verontschuldigen, Mirjam. Twee jaar is veel te lang om te blijven mokken. En ik was echt heel ziek. had Koorts. Hebben we dat niet in mijn brief geschreven? Die heb je toch gekregen, hè? Ik heb voortdurend om mijn hoed gevraagd. Geef me alsjeblieft mijn hoed, zei ik. Dan zal ik wel op de een of andere manier zorgen dat ik er kom. Maar ze wilde hem je niet geven. Wat jammer toch. Iedereen was er anders. Mijn oudste vriendin. En ik was niet op haar begrafenis. Het was een nare dag. Weet je nog dat het regende? Geen wonder dat ze er lieten vallen. Vandaag moest je ook een hele tocht maken, hè, Mirjam? Dat was toch een hele inspanning voor je? Zonder inspanning bereikt een mens niets. En iedereen wil wel graag een cadeautje in ontvangst nemen. Ik heb me zo op verheugd je weer te spreken, liefje. Je lijkt nog altijd sprekend op je lieve moeder. Dacht je dat ze je vergeten was? Maar, maar twee jaar is een hele tijd. Mildred en ik stonden elkaar heel na, is het niet? Of had je alle hoop al opgegeven? Nou, Mildred en ik hadden een afspraak. Ik zei altijd, als ik het eerste sterf, dan krijg jij mijn huisje. En als zij het eerste zou sterven, dan kreeg ik het Chinese beeldje. Maar je weet wel, wat op het bureau stond, bij de fruitbank. Helemaal wit was het. En het was prachtig, dat zelfs de vingernagels waren volmaakt. Het was een schitterend beeldje. Gij zult niet begeren, uw oh, ja, Dat heb ik u toch altijd gezegd. Zou ik het kunnen vergeten? Dood, dear. Denk je dat daar daarin zit? Ik ben wel eens in een leukere tent geweest. Pardon? Ik vind het hier niet veel bijzonders. Ik ben niet doof, door Het was haar idee. Uitdrukkelijk vastgelegd in het testament. In Mildred's testament? Van wie anders? En er werd bijgezet dat wij elkaar hier moesten ontmoeten. Nou, niet speciaal hier. Elk willekeurig restaurant was goed in het testament? Had ik dan geen bericht moeten hebben van... Hier spraken van de... jullie altijd af, hè? Jullie tweetjes. En vader... Jij vergeet toch ook gemakkelijk? Je hebt het volkomen gelijk. Ontmoeten elkaar altijd in een restaurant... of eigenlijk in een café... Wel een beetje schikker dan dit. Laat eens kijken. Ik geloof dat ik de thee dronken. Ja, ja, thee. En Albert kwam er toen bij en praatte met mij. Hm? Praten? Met moeder? Hij plaagde me met mijn hoed. Maar ze was te verlegen om iets tegen hem te zeggen. Het was in die dagen heel wat om tegen een vreemde man te praten. En jij zei dat je hem de volgende zondag wilde ontmoeten. Lieve hemel, wat een geheugen. En je nam moeder mee als chaperonne. Nee, nee, nee, nee. zo was het helemaal niet. Het ging helemaal heel informeel met zijn drietjes moeder kon er nooit tegen als ze ergens buiten gesloten werd. We gingen echt op stap, alle drie keurig aangekleed. In die tijd had ik lang blond haar. En dat borstelde moeder dan voor je. En dan stak ze het op in een vrom. En dan ging je. Aan zijn arm. En je had een crème kleurige en vader had een wandelstok met een zilveren knop. Een leeuwenkop. Ja, ja precies. Die moeder hem gegeven had. Nee kind, dat deed je moeder niet. Zoiets deed een welopgevoed meisje in die tijd niet. Maar ze was verliefd op hem. En hij op haar. Och, maar dat lieve geheugen, dat bedriegt soms zo. Nee, ze is toch met hem getrouwd. Of niet soms? Och, ja, ze heeft me wel eens verteld dat jij eerst met hem verloofd was. Heeft ze je dat verteld? Dat heb ik nooit geweten. ja, het moest hij anders. Een gebroken hart rechtstelde zich altijd. Ik heb hem vergeven. Wat? Och, het was zo'n liefje. Wat ze ook deed, je vergaf hij altijd. En kijk, ze heeft me niet vergeten. Ik weet zeker dat het erin zit. Hoe zou ze je kunnen vergeten, beste vriendin? Ik heb haar altijd terzijde gestaan. Je was er altijd, als ze je nodig had. Je was ook geweldig toen vader stierf. Je hebt de dokter gewaarschuwd. Maar hij is op het slagveld gesneuveld. Arme Albert. Je moet toch een grote troost geweest zijn. Wat een mooie doos. Is dat Vinië? Waarom wilde je niet bij ons wonen? Bij jullie wonen? Moeder wilde dat graag. Ze heeft je gesmeekt om te komen. Ze was erg in de waar. Ze wist zelf niet wat ze wilde. Het ene ogenblik dit, het andere ogenblik dat. Maar zo was het er altijd al. Dus bleef je wonen in je eigen huisje. Zoals altijd. Maar je was geweldig. Je vrolijkte ons op. Ons je ons moed in. Je troostte ons. Met hulp. Met raad. Maar dotea. Ja. Toen was jij pas één jaar. Wat heb je ons geholpen? Toen ik een babytje was. Toen ik een puber was. Toen ik naar school ging. Jij hebt gezorgd dat ik me verloofde. Oh, pst, pst, liefje, je scheelt zo. Beetje water voor de stembanden. Ja, dat is waar. Martin had het altijd over jou. Mirjam dit en Mirjam dat. Weet je dat ik nog maar kort geleden uit het huis dat jij voor ons had uitgezocht vertrokken ben? Hm? Echt waar? Dat bewijst toch wel dat ik. Gelijk had. Hm? Martin en ik hebben zo moeite gehad om Mildred te overtuigen. Wat een onzin. Een jong echtpaar dat bij zijn moeder intrekt. Al dat gezeur dat jij haar in de steek liet. Soms was het toch wel dom. Gek dat ik bij mijn moeder had willen blijven. Dat zou een boel herrie hebben gegeven. Maarten en ik waren wel bang dat jij een te grote band met haar had. Ze had niet altijd zo'n goede invloed. Want de doden niets dan goed, Mirjam. Maar blijft verdomme die ober. Je moeder tegen Maarten zeggen dat hij me schrijft. We moeten contact houden. Hij was zo'n aardige jongen. De laatste keer dat ik hem zag had hij een vals gebit en een breukpand. We moeten elkaar schrijven. Tien jaar is veel te lang geen contact te hebben. Ik heb waarschijnlijk geen jaar meer de tijd. Jan, je bent zo sterk als een paard. Vreemd dat je me nu zo noemt. Vroeger was ik altijd tante Mimi... De volwassen. waar is een verdomme die open? Ik zal hem eens laten rennen. Hij zou wel heel zwaar zijn geweest om te dragen. Heel zwaar. Het was altijd moeilijk afstoffen. Wat? Het Chinese beeldje. Pardon? Het witte Chinese beeld. Heb je erg veel last van die doofheid? Doof? Ik? Ik zie niet meer zo goed zonder bril, maar ik ben helemaal niet doof. Waarom fluister je dan zo? Is het zo beter? Mensen weten toch echt niet... Ja, een... Doe, Thea, ik zei dat het lastig afstoffen was... ...zoveel hoekjes en gaatjes. God, ik ben uitgehongerd. Obe! Doe je het nog altijd, Mirjam? Moeder zei altijd dat je je bij iedereen... ...waanzinnig populair kon maken. Nou, dat zal ze zeker niet gezegd hebben, liefje. Eén blik van jou en vader was nergens meer. Oud ben je nou? Met een nare uitdrukking. Zo was het helemaal niet. Hoe was het dan wel? Nee. Hij en mijn moeder werden wat liefde op elkaar. Toen kwam jij ertussen en pakte hem af. Nee, nee, zo was het niet. Hoe dan wel? Ga nou op met het gegraven in het verleden. Albert en ik waren verloofd. Een tijdje. Toen trouwde hij met je moeder. En toen werd jij geboren. Dat is alles. En laten we nu over iets anders praten. Goed. Laten we het dan over de dierentuin hebben. Over die keer dat je me meenam naar de dierentuin. En me in het slangenhuis liet staan. Dames. Uw lunch, als er tenminste een plaatsje voor kunnen vinden. Had je nu werkelijk gedacht dat dat mijn vrees voor slangen zou kunnen genezen? Of was het een of andere vreemd persoonlijk grapje? Mam, zet dat bord neer. Zet het neer. Waar wilt u het hebben, mevrouw? Op die doos? Oh nee, toch. Hij moet het toch er ergens kwijt? Waardevolle bezittingen worden altijd aan de zorg van de directie toevertrouwd, mevrouw. En <laughs> neemt u dat tussen? Neem niet kwalijk. Oh, het met hem. Gelukkig niet aan de hand. De sleutel is geloof ik in uw. in uw raar goed gevallen. Ik hoop dat u de moeilijkheid begrijpt. Een ongelukje kan gebeuren. Ah. Ah. U. sleutel, mevrouw. Dank u zeer. Maak je hem niet open. Mag dat dan? Schiet op. Draai hem om. Naar links. <coughs> Dit is wel een moment van grote nostalgie. Oh. Wat is er aan de hand? Ja. Wat? Handschoen. Rubberhandschoenen, voor de afwas, voor het afstoffen. En waarom? Misschien dacht ze aan je mooie blanke handen. En al het huishoudelijk werk dat je altijd deed. Ze zei altijd dat je huis en jij één geheel waren. Zo schoon en lief en volmaakt. Helemaal niet zoals wij. Maar ze zijn al gebruikt? Toch wel gek dat ze je, je haar... Uh, ...braadpan niet heeft nagelaten. Haar wat? Hm. Om al die heerlijke maaltijden die je altijd kookt en klaar te maken. Ze was zelf niet zo goed in koken. Maar ja, wat kun je beginnen met een weduw ze zei altijd dat jij het nooit met soepvlees hoefde te doen. Ik geloof dat er nog meer in zit. Als jij op de zoek kwam, deden we ons best. <coughs> een mooie tafellaken en een cake. We mogen dan arm zijn, zei ze. Maar we hebben onze trots. Dat zei ze dan altijd. Het is, het is in een krant van wat jij meebracht, zijn we ook niet veel beter. Een potje garnalen helpt niet veel. Oh. Oh. Heb ik ooit... Oh. Een knoop? Of niet? Je hebt een knoop geërfd. Ik geloof het wel. Nou, het is in elk geval niks kostbaars. Maar waarom zou Mildred me dat geven? Dat kan ik je wel zeggen. Hij is van een bloese. Een gestreepte blouse ...met plooitjes van voren... ...en een hoogkante kraagje. Een kante en van die... ...van die grappige mouwen. Ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk... ...na al die jaren... ...we waren nog bijna kinderen... ...maar oud genoeg om jaloers te zijn op dingen. Dat ze zich dat nog herinnerde. Hoe zou ze de blouse die jij van haar probeerde te stelen kunnen vergeten? Stelen? Ach, lieve help. Lenen zul je bedoelen. Ik heb hem eens een keer van haar geleend. Om de een of andere reden vond ze dat niet prettig. Wat een druk dan zo'n bloesje toch een beetje jaloers. Waarom zou ze niet echt zuinig op haar spullen mogen zijn? Ze had altijd minder dan jij. Dat geloof ik toch niet, liefje? Mijn lieve Mildred, dat zou ze deze lunch gezellig gevonden hebben. We droegen altijd elkaars kleren, maar dat ze dat nog wist. Je zei dus een keer een hoedje van erop en toen pakte de veer. Was dat mijn schuld? Wanneer was dat dan? Je pakte ook al enige paar handschoenen. En je maakte ladders in de mooiste zijenkousen. Ik weet zeker dat we allebei wel het een en ander van elkaar beschadigd hebben. En je smeerde verf aan de rok. Die met die rozen. Verf van een bankje in het park. Dat is er nooit meer uitgegaan. Maar ze heeft er nooit iets over gezegd. Ze heeft nooit laten merken dat ze dat erg vond. Zou je het kwalijk nemen? Als ze het erg gevonden had. Ja. Voor jou waren het gewone kledingstukken. Maar voor haar waren het onvervangbare schatten. Onzin. Wie heeft je dat wijsgemaakt? Zij zelf. Verdomme. Geen zout. Ober! maak ze een grapje met je. Soms had ze wel gevoel voor humor. Wat, wat hebben we hier? Eén schoen. Wat zei ik? Ik denk dat ik beter kan proberen wat te eten. Heb je dan geen enkel gevoel voor je vriendin? Tenminste wat je kunt doen is bekijken wat ze in jaren voor je verzameld heeft. Wat betekent zo'n schoen dan? Dat is toch niets? Het is niet eens een paar? Hij was van hij. Wat dacht ze dan bij? Hij is van jou. Jij hebt hem in Turkije naar de hoofd gegooid. Was dat soms in 1937? Hm. Ja, herinnert je blijkbaar toch wel enkele dingen. Oh, dat was zo'n rare vakantie. Toen heeft ze zich zo slecht gedragen. Vanaf de eerste dag. Ik was bijna weer naar huis gegaan. En dan had je er achtergelaten in een vreemd hotel? Het was haar eerste echte vakantie. We waren met z'n tweetjes. En wat gebeurde er? Ze jammerde en klaagde de hele reis hoe jij er wel zou missen. En hoe ze jou miste. En twijfelde je daar dan aan? Wat een onzin. Een volwassen meisje. Tot op het punt stond de trouw. Arme Martin. Ze was in tranen. Met een zakdoek over je ogen wrijven betekent nog niet dat je echt huilt. Ik kende al haar trucjes... Dat zal ze wanhopig geweest zijn. Ik hoop dat jij die niet geërfd hebt. Maar ik had verstandiger moeten zijn en haar niet met die schoen moeten gooien. Het ergste wat je kon doen was druftig dicht aan worden. Dan klapte ze dicht als een oester. Alle energie naar binnen gekeerd. Echt beangstigend. Ja, dat soms ook. Maar zij hield het eindeloos vol. Over. Dan hield ze twee weken haar mond. Ik vroeg haar of ze mee ging wandelen. En dat deed ze dan wel. Maar ze liep naast me of ik niet bestond. En s avond zat ze tegenover me te staren naar de muur achter me. Ze kon heel lelijk zijn. En dan schreef ze aan jou of haar leven vanaf hen. Mijn excuses, dat ik niet met je meevoel. voel. Wenst mevrouw iets? Wenst u soms peper en zout? Ze kwam al langzamerhand wel overheen. We waren heel goed met elkaar. We maakten het altijd weer goed. Wat vreemd om die schoen te bewaren. Vind je ook niet, liefje? Wel een beetje onzinnig? U zou het me zeer verplichten, mevrouw, als u schoeisel niet op tafel wilde zetten. Dat geeft zo'n vreemde indruk. En ook vinden we al die kranten op tafel niet aangenaam. Gaat u daarmee op? Gaat u weg? Laat me met rust. Ik zou het wel prettig vinden als je niet over mijn moeder sprak alsof ze gek was. Nee, zeker niet. Maar ik zou het wel een beetje vreemd willen noemen. Jij niet? Ze had een hele goede reden, waarschijnlijk. Jij was dan zogenaamd haar vriendin. En vriendinnen horen niet bemoeiziek te zijn. Ja, overal je neus in steken. Proberen de leukste te zijn. Altijd alles het beste weten. Altijd klaarstaan met raad. Altijd gelijk hebben. Dacht Mildred zo van mij? Misschien wel, misschien ook niet. Maar het is toch wel heel vreemd dat je beste vriendin je die troep geeft. Als ze je beste vriendin was. Dorothea. Moeder heeft me heel veel over jou verteld. Heel veel dingen waarvan jij niet wist dat ze me die vertelde. Soms kreeg ik een kijkje achter de schermen. Dan sprak ze tegen me alsof ik haar enige vriendin was. Dan spraken we van alles tot in een treuren. Alles. Van voor en naar achteren en andersom. Neem me niet kwalijk dat ik me zo gewoontjes uitdruk. Je hebt nog wel zo je best gedaan om mijn taaltje en mijn uitspraak te verbeteren. Mildred hield van een goed gesprek. Dat doen we toch allemaal, niet? Zo gezellig als we dan om de warme kachel zaten. Die uurtjes waarin we over jou en je toekomst praten... Ze wilde dat jij alles zou hebben wat zij gemist had. Ze miste niets. Behalve als ze zich vergeleek met jou. Oh. Waarom heb je die doos dicht gedaan? Ik dacht dat ik nog iets zag liggen. Hm? Wat, wat hebben we hier? Een briefkaart. Een briefkaart. Wil je mijn lunch soms ook nog, liefje? Moet je hem niet lezen? Misschien straks. Mijn bril zit in mijn tas. Hij komt uit Frankrijk. Eerste Wereldoorlog. Laat mij alsjeblieft eens kijken. Het is alleen een kaart van een verwoeste stad. Moet ik hem voorlezen? Nee, dankjewel. Vergeef me, lieveling, alsjeblieft. Wat betekent dat? Wat er staat, kind. Waarom zou mijn vader jou om vergeving vragen? Hij is toch van hem, of niet? Hij is al zo lang dood. Laat het toch rusten. Op de posttempel staat 1917. Dat is mijn geboortejaar. Wat had je met hem? Stil. Dat ben ik vergeten. Niets. Het is al zo lang geleden. Laten we er niet meer over praten. Er niet meer over praten. Anzichten sturen naar de beste vriendin van zijn vrouw. En dan hij sneuvelen in de loopgraven. En moeder zich thuis zitten zorgen te maken. Wat voor kaartjes kreeg zij? Kan je me dat vertellen? Grimd. Mijn eetlust is helemaal weg. Hij schreef haar ook. Natuurlijk schreef hij haar. Dit kaartje betekent niets. Een gril van een soldaat. Misschien iets dat hij zich heeft verbeeld. Hoe weet ik dat na al die tijd? Moet je je voorstellen wat zij voelde toen ze het las? Interessant. Wanneer heeft ze het gelezen... Waar heeft ze het gelezen? Waar heb ik hem verwaard? Hoe kan dat? Thuis. In een laadje naast mijn bed. Bij al mijn andere privépapieren. Die aanzicht is van mij. Maar ik heb hem in jaren niet gezien. Ze stal niet. Hoe vaak heeft ze mij bezocht? Eén keer. Twee keer in al die jaren. Jij kwam wel. Maar Mildred nooit... Ober! Ze zou niet eens geweten hebben waar ze had moeten zoeken. Ober! Jij bent ook klaar, hè, Mirjam? Ik neem het je helemaal niet kwalijk dat je die troep niet opeet. Dat wens u... Nog een dessert en dames wist u zo goed de restjes wel te beperken tot binnen de grenzen van tafel laken. Kruis, beste tijd. Probeer eens een stukje tijd, Mirjam. Nee, dankjewel. Ober, graag nog een glaasje water. Verder niets. Het de dessert is inclusief. Dan neem ik dat van mevrouw ook. Ik kon haar nooit bewegen eens naar me toe te komen. Ze leek toch bezwaren te hebben tegen mijn huisje. Vraag me af waarom? Is het in je lange leven nou nooit bij je opgekomen... ...dat het goede leventje van een ander soms wel eens onvertraaglijk is? Doe niet zo neerbuigend. Ik ben niet kind. Je moeder was geen jaloerse vrouw. Misschien niet. Maar ze had wel wensen. Ja. Wensen naar zaken die onbereikbaar leken. Jij zat heel gezellig in dat mooie kleine villaatje. Wij konden ons alleen maar twee huurkamers in een somber straatje permitteren. Het was er altijd donker. Elke dag in dat ellendige hok. Oh, doorgaans merkten we er niet veel van. Behalve dan als jij binnendamste... ...en om je heen keek... ...alsof je bij Pieter Smeerpoets op bezoek was. Eén blik van jou... ...en ze was nergens meer. Vernietigd door wat je niet zei. Medelijden stroomden je ogen uit... De lijden niet nodig. Dank je feestelijk. Dorothea. U kunt het me toch niet kwalijk nemen dat ik haar verdedig. Jij zou hetzelfde doen voor jouw moeder. Die opmerking zal ik nu maar negeren, Dorothea. Hoe lang heeft ze die gedachte gekoesterd? Dat weet ik niet. Over mij. ...voor onze vriendschap. Dat was toch zeker iets van de laatste tijd. Daar ga je weer. Je probeert te bewijzen dat ze niet goed bij haar hoofd was. Dat gaat toch niet op, Mirjam? Ze was net zo goed van verstand als ik. Tot op het allerlaatst. Tot op het moment waarop ze die doos in mijn handen gaf en zei... ...geef haar dit maar... Dit moet je haar geven, zei ze. Ze verdient het. Ik ben opgegroeid met mijn moeders haat tegen jou. Bestaat het dat je je vrienden niet kent? Je kunt wel jaren met iemand samenwonen zonder dat je hem kent. Nee. Zelfs je eigen kind niet. Dus er. Uh... Voor. Arme, arme Mildred. Jij bent degene die beklaagd moet worden. Zij niet. Al die jaren van toewijding verspild. Weet mevrouw zeker dat ze geen... Ging... Nou. Kijk nou. Wat heb jij nou? Niets. ...een man gehad. En een kind. Jij was ook mijn kind. We hadden je samen. Het was haar manier om het verleden goed te maken. Ik bedoel... Ze haatte je. Nee. Wel waar. Nee. Nou nee. waar. Ze wilde nooit hebben dat je bij mij was. Maar je kwam altijd en dan bleef je. Altijd. Vanaf kleinkind. Of niet? Altijd. Dat ben ik vergeten. Een tweede moeder. Mijn huis was jouw huis, zeiden we altijd. Je kon altijd komen. Je kende het net zo goed als ik. Je was als kwikselver zo vlug. Elk hoekje en elk spleetje kende je... Altijd met je vingers overal aan. Ik zei zo vaak die gemiddelde. Te... Dat zei je altijd. Ach, doe dan niet meer toe. Het is al zo lang geleden. Maar ik wil mijn antzift terug. Alsjeblieft. Dank je. Je zult na, na vandaag wel niet zo'n lust meer hebben je in herinneringen te verdiepen. hè? Misschien zit er nog wel meer in de doos. Waarom kijk je niet? Hmm. Chocolaatjes. Kunnen ze soms ontploffen? Met gembervulling. Ja. Daar hou je niet van, hè? Dat wist ze. Dat heb je ervan als je zo gulzig bent. Wat kinderachtig van haar. Je schrokte onze koekjes altijd achter elkaar op. Je at gewoon haar hele zoen op. En het mijne ook. Als ik je de kans gegeven had... En dan maar zweren dat je de volgende keer je eigen bonnen mee zou nemen. Maar dat deed je nooit. Hou op. Zo is het wel genoeg. Ik wil niet horen wat je moeder allemaal van mij dacht. Het is eenvoudig schandelijk. En jij, arm kind. zou je dit moeten besparen? Al haar wrok op jou over te dragen. Ik moet nu weg. Wil je me excuseren, Dorothea? Het was heel prettig je even te spreken. Nee, maar ik... Ik excuseer je niet. Ik wilde je vandaag helemaal niet spreken. Dus het minste wat je kunt doen is kijken naar wat ik heb meegebracht. Of denk je dat ik het prettig vond om hier te zitten luisteren naar jouw geluid over haar? Waarom zit zij hier niet vandaag? Waarom praat zij niet met mij over jou in je graf? Het is niet eerlijk. En ik zal het je ook vertellen waarom het niet eerlijk is, Mirjam. Je bent uitermate zelfzuchtig. Zo zelfzuchtig dat je niet het eerste ging. Oh nee, je moest zo nodig op het witte Chinese beeld wachten. Nou, hier heb je het. En nog iets anders oh. ook. Wat ze echt van je gedacht heeft. In ieder geval wat ze gedacht zou hebben als ze haar verstand had gebruikt. Wat ze gedacht moet hebben... En als ze naar mij geluisterd had, dan had ze dat gedacht. <lacht> Tot hier. Tot hier. water, mevrouw. Goed voor de zenuw. Even. Ze heeft het laten vallen, mevrouw. Wie heeft het laten vallen? Dat... Uh, dat mens. Mijn vriendin? Vreemde vriendin die wegloopt en u met de rekening laat zitten. Oh nee, dat was Dorothea. Haar moeder was een vriendin van me. Zij niet. Dat kon ik uit de vecht al zien. ...denkt u dat ze het expres gedaan heeft? Mijn vriendin? Nee, zij. Ze heeft niets tegen u gezegd. Daarom verdween ze zo snel slecht geweten. Interessant. Maar hoe zou zij het hebben kunnen preken... Mildred heeft het met die andere spullen in de doos gepakt. En... Hebt u de sleutel nog? Jazeker. En er lag niets zwaars bovenop. Hier, hier. Misschien een grapje, mevrouw. Maar, voor... maar Mildred heeft ze mee naar het testament nagelaten. Tjonge, jonge, jonge, jonge. En ook één schoen, zoals hoopt, hebben, dat u een been kwijt zou raken. Aha. En een plastic knoopje, heel handig. Plastic? Mag ik die kranten nu opruimen, mevrouw? Het is zo'n slordig gezicht in de zaak. Weet u zeker dat het plastic is? Ik is... Heel zeker, mevrouw. Ik weet altijd precies het verschil tussen zo'n goedkoop materiaal als plastic en mouwen. kant van voren, plootjes aan weerszijden, en parelknopjes, honderden in rijtje, Paalmoerenknoopjes. Wens me voor nu de rekening. Die schoen. Die schoen is waarschijnlijk van verleden jaar. Mildred had kleinere voeten. Heer Ober, neemt u die bonbons maar. Ze zijn met gembervulling en pas gekocht. Gisteren misschien. Nou. Ik... Ik, ik hou er niet van. Maar ik moet u wel de ragout in rekening brengen. Ik weet wel dat u er niet van maar gegeten wie, hebt. Maar die krant, wilt u die alstublieft nog even openvouwen? Kijkt u even naar de datum. Misschien twee jaar oud. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, doe nou, doe nou is die van twee jaar geleden? Nee, mevrouw, dit is een kant van gisteren, mevrouw. Kijk u maar naar de datum. Ah, wat geweldig. Dank u wel. Ik moet u wel de ragout in rekening brengen. Maar natuurlijk. Zo, het kan allemaal weer. De Twee desserts. Ja, ja, uitstekend. Niet dat ik onder andere omstandigheden... ...niet meer prijs gesteld zou hebben op een betere keuken. Dan geef ik u deze praktische doos. Uitstekend, mevrouw. Hier is uw nota. Hij is met hij was van een vriendin. Nee, nee, niet van die dame zo net. Van haar moeder. Ik hou dan het Chinese beeldje. Ze mocht u niet graag, hè? Ik hield ook niet van haar. Als kind was ze al heel vervelend. En Mildred verwende haar verschrikkelijk. Hij zou met mij getrouwd zijn als dat... Wurm, maar niet geweest was. Dank u zeer, mevrouw. Wilt u de doos nog hebben? Hè? Graag, mevrouw. Hij komt zeker van pas. Ik laat er alles in, natuurlijk. Die rubberhandschoenen, handig voor de afwas. Ik zou eigenlijk niet weten wat u met die ene schoen zou moeten doen. Uh, um. nu, nu moet ik ze eens naar mijn gezellige huisje. Was het voldoende? Weet u zeker dat er geen fooi bij moet? Dat is hier wel de gewoonte, mevrouw. Goed. Alsjeblieft. Dan die twee stukken van het beeldje. Het kan heel goed gelijmd worden. Zal ik u eens een geheimje vertellen? Zoals u wenst, mevrouw. Eigenlijk vond ik het altijd al lelijk. Chinees porselein was een spel van Maggie Ross dat werd vertaald door Tuc Buitenhuis. Mirjam werd gespeeld door Vesjaarone, Dorothea door Manon Alving, de Ober door Frans Somers. De regie had Barry Bema.